Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Vanaf Schiphol vertrekken toch enkele Nederlanders... naar toeristengebieden in Egypte. Het is niet precies bekend hoeveel het er te zijn. Bij de incheckbalie was het vanochtend volgens een medewerker... nog best druk bij een vlucht van Transavia. Deze maatschappij vliegt vanmiddag opnieuw naar Egypte... en in dat vliegtuig zitten zeker ook een paar mensen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken... scherpte gisteren het reisadvies voor Egypte aan. Reizen naar het grootste deel van het land werd al ontraden... Nu wordt ook afgeraden om niet-essentiële reizen te maken... naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba. Minister Ascher wil Europees overleg over de nadelen van de arbeidsmigratie. Volgens hem is er nu sprake van oneerlijke concurrentie van Oost-Europeanen... doordat uitzendbureaus zich niet aan de regels houden. Ascher vindt dat de problemen in Brussel niet serieus genoeg genomen worden... en dat er een internationale aanpak nodig is... Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW verbaast zich over de minister. Er zijn volgens hem in het sociaal akkoord afspraken over de negatieve gevolgen van de arbeidsmigratie gemaakt. Hij pleit ervoor dat het parlement het sociaal akkoord daarom zo snel mogelijk goedkeurt. Er worden nog bijna 200 opvarenden vermist van de Filipijnse veerboot... die gisteren zonk na een aanvaring met een vrachtschip. Meer dan 600 mensen zijn gered. Er zijn tot nu toe 31 lichamen geborgen. De veerboot zonk binnen een half uur. Veel mensen sprongen overboord toen bemanningsleden nog bezig waren om reddingsvesten uit te delen. In de Spaanse provincie Almeria hebben 15.000 mensen auditie gedaan voor een figurantenrol in de nieuwste speelfilm van de Britse regisseur Ridley Scott. In Almeria is 35% van de beroepsbevolking werkloos. Een rol als figurant levert 80 euro per dag op. Scott draait in Spanje de film Exodus, die gaat over de uittocht van de Joden uit Egypte in de tijd van de farao's. De Joden werden daar als slaven behandeld en daarom maken alleen magere kandidaten kans om te worden aangenomen. Er zijn ongeveer 4.000 figuranten nodig. Het weer: het blijft droog en de zon schijnt geregeld. Middagtemperatuur 25 graden. Dit was het NOS journaal. ABD verkeersinformatie Er staat een lange file op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch... tussen Knoppen de Hocht en Best 14 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Verkeer vanuit Maastricht dat richting Utrecht wil... kan beter omrijden via Nijmegen. En verkeer vanuit Maastricht richting Breda... kan beter omrijden via Antwerpen. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort... staat voor de Zeeburger Tunnel 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht... Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Woerden staat 3 kilometer, er zijn maar twee rijstroken open. En op de A28 Zolle richting Hogeveen is ook een ongeluk gebeurd. Voor Zuidwolde staat 3 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Deze maand in Plus Magazine: Geen zin om gezonder te leven. Ook voor levensgenieters hebben we oplossingen. In Geld en Recht 24 extra pagina's met tips en trucs... die niets kosten, maar wel veel opleveren. En maak zes keer kans op een luxe hotelarrangement voor twee personen op Tessel. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar 2,95. Ik kwam bij een dokter en ik vroeg aan die uh, dokter... zou hij mij uh, rustig willen uitleggen wat het onderzoek inhoudt... want ik heb autisme en ik hou van duidelijkheid. Toen keek de dokter me aan met grote ogen, en zei tegen mij... Dus jij hebt autisme, waarop ik dacht. Ja, jij hebt hulp nodig. Ja. Daarom ben ik zo blij dat er voor mensen die zo reageren... een hulplijn is. 0900 0727. Daar helpen wij u graag van uw probleem af. 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Dames en heren, welkom bij de Tros Autoshow. Auto -show. Het autoprogramma auto auto Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast mij Carlo Bransen. hoofdredacteur van Carol's Magazine. Ja. Caro, zeggen we dan graag. Ja, Caro. Het is lang geleden dat we samen hier zaten, jongen. Ja, maar dat lag aan jou en niet aan mij. Dat ik ik kan Ik was hier kloppen. gewoon. Nou, uh, dan heb ik even twee minuten om hier in elkaar te slaan. Want dan gaan we even naar het uh, WK atletiek in Moskou. Er wordt een marathon verlopen. En volgens mij de Kenianen zonder schoenen lopen dan altijd heel hard. En die houtkamp. Hoe gaat het? 10 kilometer onderweg na een half uurtje zo'n beetje? Ja, je nou, okay, niet aan de zonder schoenen, dat is een tijd geleden, Bas. En uh, uh, ze gaan wel hard hoor, met name de Ethiopiërs. Tola staat uh, aan kop, na 10 kilometer, 31 minuten en een beetje. Maar er loopt ook één Nederlander mee, maar daar gaat het helemaal niet goed mee. Ik denk dat hij hem uh, niet gaat uitlopen. Want hij trekt met zijn been en uh, ligt op de 57ste, nee 59ste plaats zelfs. En uh, dat gaat niet goed. Michel Butter uit uh, Noord-Holland uh, he heeft uh, zo graag hier goed willen presteren, maar dat zit er niet in. Het blijft dus een feestje voor de Ethiopiërs en de Kenianen. Volgens nog 10 kilometer hebben ze van de 42 erop zitten. Dankjewel. En die houtkamp vanuit Moskou. Althans uh, hij zelf niet, maar het wk atletiek je... is daar met... Uh, hij zit in Moskou. Hij zit zelf ook in Moskou. Ook nu. Ja, ja, dan zie je het helemaal van dichtbij. En hey, aan die Hollanden met een trekkend been. Ja, ja, dat moet dat je lijkt helemaal, je helemaal geen goede, goede manier nee. om een marathon te lopen, eerlijk gezegd. Als je een beetje je arm trekt, Vooral van. niet als je die Kenianen achter je aan hebt. Dat dat is... Nou, die lopen nu voor, hoor. Dat <laughs> maakt niet uit. Oké. Okay. Oh. Ja, we gaan uh, straks uitgebreid praten. Want we hebben hier vandaag de gast Gielo van Woerkom. Niet Welkom. De minste, niet dat de, de minste. De, direct, de directeur van de AWB. Hoofddirecteur hoofd heet dat. Hoofd, hoofddirecteur. Ja, dat klopt. Directeur. Directeur. Ja, ja. Hoeveel directeuren heeft de AWB? Oh, ik heb het nooit geteld, maar het zijn, in ieder geval in de hoofddirectie zijn het er nog, nog drie. Bekijken. En ik denk dat je een stuk of uh, zes, zeven daar nog wel, wel bij hebt. Dus, Precies. Daar ben je het hoofd van. Dat ja. is een Precies. hele grote belangenorganisatie. 3,8 miljoen leden van de AWB in Nederland, dat zijn er nog wat. Dan heb je ook echt gewoon kracht en macht. Hè? Als je dat op een goede manier gebruikt, ja. heb je dat. Uh, je moet dus je steun hebben van je, van je leden. Je ja. moet met goede punten komen. Uh, en dan kan je heel wat bereiken. Nou, we gaan zo praten over de A15. En uh, veel gehoord, vooral 11 ongelukken het afgelopen jaar. Jullie hebben 800 reacties ja. gekregen. Desgevraagd van leden. Die ook inderdaad die weg. Eigenlijk een beetje een dode weg vinden. Daar zou hard wat aan moeten gebeuren, toch? Ja, dat klopt helemaal. Uh, het is een weg die aan het einde van zijn uh, levenscyclus uh, is. Uh, die uh, ja, achterstallig onderhoud natuurlijk ook een beetje heeft... Hij staat voor 2016 op de planning om uh, ja, gemoderniseerd te worden. Maar ik denk dat dat onderzoek dat wij gedaan hebben... toch wel uitwijst dat er meer moet gaan gebeuren. Oké, okay, nou wat dat precies is, daar gaan we straks heel graag van u horen. We hebben een rijimpressie. We gaan uh, deze keer rijden met de nieuwe Volvo V70. Ja. Carlo, dat heb jij gedaan. Je hebt iets met dat merk, hè, geloof ik. Nou ja, ik, ik, ik, ik moet je zeggen, het is min of meer toeval... Ik, mijn, ik bracht mijn eigen auto naar de service. Ik kreeg deze als leenauto mee. Uh -huh. Ik denk, ik ga hem meteen naar een impressie voor maken. Maar ondertussen ga ik ook nog uitrekenen hoeveel 3,8 miljoen keer jaarcontributie. Ja. In geld is. Uh -huh. Lijkt me een, lijkt me, kom, nou, zo, een boeiend bedrag. <laughs> Plat geld. Ja. Zullen we even naar het auto-nieuws gaan? Ja, ik heb, nou, ik heb, uh, ik maar, heb ook auto-nieuws. Wat dan? Ik heb een andere auto. Heb jij een andere auto? Ja, ik ben weg van het, uh, van het platte kever. Oh. Ja. Maar, maar die had je drie. Ja, ah, nee, ik heb er twee over. Oh, je hebt er twee over. Ja. Oh, Oké. Okay, okay. Nou, zeg dan ik zelf maar wat je hebt gekocht. Ik heb een uh, Jaguar S-type, Jaguar S-type gekocht, een oude, ja, zeven jaar oud. Zo'n ronde, zo ja, zo'n ronde, zoetje zo waar je, waarvan je altijd denkt van, nou, als ik mijn pensioen bereik, dan ga ik die auto rijden. Ja. Ja, Die. Waar dwars inderdaad een golftas achterin kan. Ja. Keurig oh, okay. Nee, ik heb hem gezien. Een mooi ding. Ja, vind ik ook. Echt, ik, ik kan me voorstellen dat je er blij mee bent. 15. Laat ik het zo zeggen. Oké, okay. eh, jouw <laughs> auto gaat. Snel even het nieuws. <laughs> um, ja, de A15 gaan we het zo meteen over mm -hmm. hebben. Um, ja, de rubriek ondertussen op Pebble Beach zou je kunnen zeggen. Oh. Op dit moment is bezig in Californië de, gro het grote concours d'elegance. De met alles erop en eraan. Een hele, heel circus eromheen. En als een ik mag wel zeggen, een pareltje in het circus. Mm -hmm. Daar loopt natuurlijk weer, zoals altijd, onze eigen Victor Muller. Ja, maar die loopt er wel een heel ander gevoel, denk ik. Nee, helemaal ja, oh. niet. Kijk, kijk maar op de foto's op, op Facebook en dergelijke. Mm. Hij is gewoon weer helemaal het mannetje daar. En lanceert daar ook nog zijn Venator, Spider. De open versie van de Venator, die die in maart op de show zette. En die er ook nog niet is. Dus nee, maar, hij, hij, hij, hij verovert niet... Pebble nu met een, met een variant... op basis van een auto die er nog niet is. Ja, en daarvoor zat de Peking to Paris SUV... en daarvoor zat weer de, de Laf... Saté-Croquette of zoiets, weet ik veel hoe die dingen allemaal heetten. Maar ze zijn het allemaal allemaal niet gebouwd, hè? Er zit het een en ander in de pijplijn bij, bij, ja. bij, bij Spijker. Er maar er is meer ondertussen... pijplijn dan auto's, volgens mij. Ja, maar Bas, hoe ja? krijg je het voor elkaar om ondanks alle stormen en ellende en met saap... En, en, pff, de, dan sta je daar gewoon weer te staan met een auto... die er overigens helemaal niet beroerd uitziet. Laat ik dat voorop zetten, ja. die spider. De, de, de, geen hond weet welke motor erin komt... is toch een vrij belangrijk iets... bij de introductie-aankondiging van een, van een sportwagen. En, en hij staat er weer. Ik vind het fantastisch. Ik vind het knap. Ik, ik blijf erbij nog steeds maar roepen van... we hebben in Nederland meer van dit soort mensen nodig. Je moet ze alleen geen bankier maken. Hè? Over een Spijker gaat 13 september van de beurs Ja af. Ja, over bankiers gesproken. Die hebben daar goed afdiend. En ja, ik, nu ik, ik, niet. Ik hoor, listing, ik, hoor, ik hoor Victor nog zucht, ja. zeggen... bij ons, toen nog voor een ander radiostation... Ja, ja, ja. Uh, ja, we gaan naar de beurs, want dat moet je hebben... als zichzelf respecterend ja. automerk voor uh, je credibility. En wat heeft hij nu gezegd? Dat uh, weet ik nog niet, als maar in ieder geval... Als de automerk is het, uh, moet je die listen. Is het geen beurs meer? Ja. Overigens, 100 meter verderop is altijd een hele grote... en prachtige veiling van auto's. En daar is vanmorgen vroeg volgens mij een Ferrari 375 MM Spider... Ja... Je kent hem wel. lijkt een uh, beetje op de Venator, denk ik. 1953 ja. geveild. Ja, en voor? die heeft gewoon weer even 8,25 miljoen dollar opgebracht. Oh. Goedemorgen, het gaat weer lekker. Een paar kleine andere nieuwtjes nog. Volvo, ja. waarom ik nou weer dat merk moet behandelen, weet ik niet. Gaat dit najaar volledig over op viercilinder motoren. Dan is het gedaan met die... Met die blik op de weg roffelende uh, uh, vijfcilinders. Ja. Weet je wel, die politieauto's, altijd... acht cilinders die we nog hebben gehad. Die waren Jammer. al uh, te ja, zielen. En ja. de zescilinder gaan ook over. Alles wordt één principe, of twee vier liter, cilinder motor. Diesel en ja. benzine. En de diesels die lopen dan van, van uh, 120 tot 230 pk. En de benzines die gaan, rijden, die gaan uh, leveren 140 tot 306 pk. Niet geheel toevallig, ook de range, wat het nu is. Nou, dat wordt dan gehangen aan een zesbak, handgeschakeld, of een achttrapsautomaat. En dan zit Volvo definitief ook in het spoor van downsize, zonder dat je daar als bestuurder op zou moeten hoeven in te ja, leven. Wordt het daar inderdaad niet saaier van, Carlo? Nou Stukken weet ik niet. Uh, um, er wordt mij gevraagd, wat vind jij van die nieuwe viercilinder motoren van Volvo? Nou, ik heb geen idee, op papier ziet het er fantastisch uit. Uh, uh, uh, toch 181 pk dieselversie, 20% bijtellingsfeer. Dan doe je het toch als merk vrij goed, denk ik. Maar the proof is in the pudding. Yes. Dus we gaan er eerst mee rijden voordat ja. we daar iets over gaan zeggen. Nou, Spijker hebben we behandeld. Uh, wat heb ik nog meer? Oh ja, Porsche. Uh -huh. Dat is dat merk wat jij uh, vanmorgen uh, verraden hebt en ja, verlaten hebt, bijna. Nee, hoor. Die zijn uh, hoogzwanger van twee automobielen. Eén, uh -huh. uh, daar leggen ze enorm de, de nadruk op, want dat is politiek correct. Dat is de SE Hybrid, dat is een plug-in hybrid met een stekker. auto hadden ze al, maar ze hebben daar wat meer power in gezet. In een Achter... Panamera, hè? Panamera, ja, ja, dat heb je niet gezegd. 48 pk, sterker dan de vorige ja. plug-in hybrid. Uh, 416 pk. Niet beroerd, nee. niet beroerd. Uh, 14% bijtelling uh -huh. voor een Panamera van 400, dik 400 pk. Kun je toch mee thuiskomen, ja. zou ik maar zeggen. Ja. En de grap is, zonder dat er ook maar een meter met die auto gereden kon worden... zijn er al 100 orders geschreven. Ander nieuws van Porsche, ook op basis van de Panamera... is een verlengde versie uitgebracht. Oké, okay, dat moet boeiend zijn. Moet boeiend zijn. Nou is er gisteren een, het grootste 15 containerschip. containerschip plus. Oh, dus het grootste die, containerschip die, ooit in de haven Rotterdam, in is is 400 meter lang. Dat ziet er ongeveer, denk ik, zo uit. Ja, nee, <laughs> een Padmeer nee, met 15 centimeter lang is een enorm is, ding. Hij is heel aardig in proportie. Ja, ja, ja, hij is heel aardig. Het is niet een vliegdekschip, het is namelijk nu al een enorme zetpil. Ja, het is een groot ding, het is een groot ding. Maar ja. uh, hij had inderdaad achterin... Uh, een mooie, lekkere, gezellige ruimte... maar niet over bemeten. En blijkbaar uh, heeft Porsche gezegd... nou, we, we gaan die bodem platen. Precies, zodat de Chinezen daar makkelijker in kunnen. Ik vind het zeker vanwege die 14 De auto. Oh. Voor Guido van Boerkom. Ja, nou denk ik dat hij daar als hoofddirecteur van de AWB toch niet mee aan kan komen. Met een Porsche kanaal. Dat is leuk zomaar. Nee, ik vermoed verlenkt. het zomaar, ja. Ja, nog, e nog eventjes. We hadden het er net al even over die A15. Uh, jullie hebben 64.000 volgers op Twitter. Uh, die rijden natuurlijk niet allemaal, die A15. Maar 800 reacties, is dat dan veel veilig? Valt het tegen of wat mee? Nee, valt buitengewoon mee. Men wat. Zeker ook meevalt is de kwaliteit van de reacties. We hebben niet gevraagd sturen een tweet terug met wat je ervan vindt. Maar ze hebben echt gemaild. En dat waren echt voor een deel ook epistols met wat, uh, wat mensen... Ervaren dagelijks. Ja. Uh, en wat, noem eens wel een bloemlezertje. Nou je, ja, je kan het eigenlijk een beetje samenvatten. Dat mensen zeggen van uh, het is een tweebaans uh, weg. Of uh, vier stroken natuurlijk. Uh, elk kant ja. uh, op. En de rechter uh, rijstrook is voor de vrachtwagens. En de linker is voor, uh, voor de personenauto's. Ja. De rechterhelft rijdt uh, 80 kilometer. De andere mag 130 uh, rijden. En daar ontstaan een heleboel conflicten uh, uit... Niet dat ze op de vuist gaan met elkaar, maar omdat er ineens geremd moet worden... waar je een soort spookvielen krijgt. En aan het einde van die spookfielen ja, krijg je dan een, een enorme rempartij... met soms ook uh, uh, ja, materiële schade. Ja. Ja. En Dat is eigenlijk wat er op dit moment gebeurt. Maar daar is, daar, is daar toch een inhaalverbod over dag voor vrachthouders? Er is uh, ten de spits een, een inhaalverbod voor, uh, voor vrachtwagens. Ja. De indruk bij de mensen die dat inzenden is dat het eigenlijk niet gehandhaafd uh, wordt... Hm. En die zeggen ook van ja, je zou het eigenlijk 24 uur per dag uh, moeten, uh, moeten in, uh, instellen. Ander punt daarbij is natuurlijk wel dat ja, je ziet dat die vrachtwagens dan in treintjes gaan, uh, gaan rijden. Ja. En zie er maar eens op en af te komen als je bij een uh, op- en afrit uh, bent. Dus dat is ook niet echt... Uh... Makkelijk. Dus we moeten echt heel goed na gaan denken hm. hoe die auto, uh, hoe die autoweg in elkaar gaat zitten. En het is met name, de pijn zit met name in het stuk, het Gelderse stuk van de A15. van grosso modo waar naar waar? praten nou Ja, we al een over. beetje van Deil naar, naar Nijmegen, dat is ja. ongeveer het, uh, het stuk. En er zitten een paar van die heuvels. Ja, uh, je, saai, en... Een beetje saai, stuk weg is het. het toch, is saai. Um, een beetje flauwe bochten zitten er, uh, erin. De weg is zelf ook niet echt goed onderhouden. Er is ook wel wat afleiding. Dat hoor je ook van vrachtwagenchauffeurs. Die zeggen van ja, wij rijden dan zo'n 80. En dan komt er uh, een beetje op met die, uh, met die Betuwe lijn. Mm -hmm. Ja, dan zitten ze dan ook een beetje naar te kijken wat ja, er ja. allemaal op uh, staat. <laughs> ja, en een beetje naar zitten te kijken. Dat betekent ook dat je afgeleid snel bent. afgeleid ja. bent. En net de fractie te laat kan remmen. Ja, dat is niet mooi. Jullie hebben het nu uh, uh, aangekaart. Uh, uh, wat gebeurt met die, met die onderzoeksregeling? Ik zei net, het is leuk dat je dit constateert. Het wordt ook geroepen op, uh, door alle zenders zo'n beetje op dit moment. Uh, in 2016 gaat er onderhoud gepleegd worden. Wat is de bedoeling van deze exercitie? Nou, we gaan volgende week met Rijkswaterstaat... Uh, wat minutieuzer door, door alle aanbevelingen heen. Ik probeer dat dan te clusteren. Ja. En ik, mijn... Voorstel zou zijn, in ieder geval het gesprek met Rijkswaterstaat, dat we kijken naar de maatregelen die we op korte termijn uh, kunnen doorvoeren. en de maatregelen die in 2016 dan doorgevoerd uh, moeten worden. op het moment dat die weg dus echt aangepakt gaat, uh, gaat worden. Ja, nou is de AWB leverancier voor verkeersborden. Fallout? Verkeersborden hebben we nooit gedaan, maar we hebben wel bewegwijziging Nou, bewegwijziging, bewegwijziging bedoel ik, ja. ja maar ja. maar dat doen we ook niet meer. Nee? Nee, dat doet Rijkswaterstaat nu ook zelf. Oh, oké. Okay. Okay. Dus uh, we kunnen dan adviseren wat er op erop moet komen te staan. Staan staat er wel AWB op, toch? Of niet? Ja. Sommigen wel, sommigen wel. Sommigen wel. Ja. Maar is dat ook een beetje jullie rol? Want ik vraag me even af, wat is nou de rol van de ANWB hier? Want je komt dan op voor, het, voor, het, voor de belangen van de automobilist. Dat begrijp ik nog. Uh, word je serieus genomen bij zo'n ministerie? Nou, ik denk het wel. Uh, afgelopen week is natuurlijk veel contact ook geweest met het, uh, met het ministerie. In eerste instantie, dat was mede de aanleiding waarom we ermee begonnen zijn met die, met die tweetactie. Um, was het van, nou ja, het valt allemaal wel mee. Nou, nu al die reacties binnenkomen, heeft men toch iets van, nou ja, laten we toch een snel rond de tafel zitten. Want misschien is er toch wel iets aan, uh, aan de hand. Is het de eerste keer dat AMB dit zo doet, heel specifiek voor zo'n... Voor zo'n weg uh, iets, iets ondernemen. Ja, en ook met, met de, de media van vandaag. Uh, een tweet ja. uitsturen. Onder je 63.000 uh, volgers. En dan maar eens uh, kijken wat er, uh, wat er gebeurt. En ja, ik vind het heel, uh, heel hoopgevend. En wat, wat, gaat dat, wat gaat dat voor vervolgacties opleveren? Nou ja... Je moet het natuurlijk alleen maar doen als het nodig is en als uh, anderen het niet oppakken. Er is ook een probleem, hebben we nu met, uh, met de Koentunnel. Uh -huh. uh, ja, daar is Rijkswaterstaat zelf aan de slag gegaan. Daar hoef je niet nog eens een keertje te zeggen: nou, stuur me een tweet wat er aan de hand is bij, bij de Koentunnel. Nee, dat dat weten proces we dat loopt. Precies. Maar ja. hoe ga je dat beïnvloeden? Nog even terug naar die, naar die A15, want dat vind ik interessant. Volgende week een gesprek met het ministerie. Daar gaan jullie wijzen op het feit dat er allerlei dingen aan de hand zijn. Ik neem aan dat we AWB ook denken in de oplossingen. Wat moet er gebeuren? Nou ja, korte termijn uh, zou ik een onderzoek. Zou ik willen aanbevelen, kijk nog eens even naar die snelheid van 130 en 80. Uh -huh. uh, dus we reduceren van die linkerbaan, dat niet 130 maar naar 100? Nou ja, of dat 100 of 120 moet zijn, weet ik niet. Laten we het in ieder geval met elkaar bespreken. Want je ziet dat daar veel problemen door, uh, door ontstaan. Uh, het tweede punt is uh, goed kijken naar dat inhaalverbod... en met name ook het handhaven van dat uh, inhaalverbod. Uh, en ook af en toe nog eens even de, de verfpot uh, te hand nemen... om wat, uh, wat lijnen uh, te trekken... waardoor uh, ja, dat, dat weven, dat invoegen... Uh, op wat andere tijdstippen gebeurt. Als je nu heel snel met een wat lage snelheid uh, invoegt... Ja, dan weet je dat die vrachtwagens moeten remmen. Als die moeten remmen, zorgt dat zorgt natuurlijk voor een enorme kettingreactie. Ja, ja, ja. Dus dat zijn op korte termijn eigenlijk de drie maatregelen... waarvan ik denk van, nou, dat, dat zou kunnen gebeuren zonder veel kosten... met wel een effect. Nee, ja, daar zou je van moeten denken dat het verkeerde waterstaat daar naar gaat luisteren. Die zullen er zeker naar luisteren. De zijn, handel is nog belangrijker. Ja. Zijn er nog meer wegen die, zo, uh, die, die op de nominatie staan... om als goed bekeken te worden? Of is de A15 echt qua ongelukken, koploper en ellende? En... Nou ja, die A15 is zo druk geworden uh, eigenlijk doordat uh, de A2 en de A50 uh, zijn uh, verbeterd. Vroeger ja. was dat een beetje een soort sluis voordat je op de A50 ja. kwam. En nu dat stroomt het dat op, er gewoon vond. in één keer op... waardoor die weg uh, drukker is geworden. Ja. En wat natuurlijk ook sinds een jaar het geval is... dat die snelheid naar 130 is is gegaan, waardoor ja, die, die, die snelheidsverschillen groter zijn uh, geworden. Waardoor het effect van remmen ook weer groter is geworden. Dus dat zijn eigenlijk de verklaringen waarom dat probleem uh, zich nu voordoet. Dat 130 rij, want jullie waren er nooit echt helemaal een geweldige voorstander van, hè? Nee, de AMB heeft er nooit voor, uh, voor gepleit. Uh, ik, ik weet dat er heel veel automobilisten heel erg blij mee, uh, mee zijn. Ja, hier nou, zitten er twee. Um, ja. Dus... Um, ja, goed, doe het, maar doe het dan wel onder conditie dat het veilig is. Ja. En uh, we hebben ook toen destijds die A, uh, A15 aangewezen... als een plek waar het niet zou moeten... Maar goed, ik vind dat, dat los van deze discussies aan. Anders wordt de indruk gewekt dat de ANWB nu via een achterdeur die discussie weer aan het openen is. Ja. Dat wil ik niet. Uh, dat die maatregel is genomen, die is besloten. Maar we moeten wel goed naar de veiligheid kijken. En die lijkt hier in het geding. Okay, dus vrede, vrede met tenzij. En is, hier is een tenzij. Ja, en, en er moet goede communicatie ja. bij zijn. Uh, en dat geldt ook de andere kant ja. op. Ik uh, kwam afgelopen donderdag uit Utrecht om half acht... En toen zei ik tegen de chauffeur van, nou weet je, we gaan eens een test doen. We gaan hem op 105 zetten, dus wij zetten hem op 105. En we halen iedereen in, terwijl je daar op dat moment 130 mag rijden. Ja, dus mm. men weet het ook naar de andere kant ook nee, niet. Precies, ja, dat is een hele duik. Ook daar heel, willen wij toch een pleidooi maken. Wanneer gaat de ANWB toch hoop lopen? tegen dat vreselijke stuk tussen Amsterdam en Utrecht... op de eh, A2 is dat geloof ik, waar je vier verschillende trajectcontroles hebt... met allerlei verschillende snelheden en je altijd de bekeuring krijgt? Nou ja, het is, en dan, dan zijn wij nog Nederlanders. Uh, er zijn een heleboel buitenlanders. Je moet eens vragen aan de, ja, de, de, de autoverhuurmaatschappij ja. op Schiphol. Ja. Nou, die kunnen niet genoeg uh, informeren dat je op dat stuk maar 100 mag het is, uh, maar gaan. Het, het is een waar woord wat u zegt. Ik rij hem elke dag. Veel Nederlanders snappen het. Ook al gaan ze na de trajectrollen harder rijden. Waar je ook nog steeds maar 100 blijkt te mogen. Maar de buitenlanders die daar gewoon... Voorbij die snappen we. het niet. Die denken, wow, een soort startbaan en alles. En, en Belgen, Duitsers, Fransen. Het, ga, het wordt honderden moeten er zijn per dag. Ja, ja ik denk het zeker. Uh, nou ja, Ik hoor dus van de, van de autoverhuurmaatschappijen. Er zijn ja. natuurlijk mensen die met hun eigen auto uh, komen. Ja, en dan is het ook niet leuk dat als je in een toeristisch land bent, uh, je gaat terug ja. en je vindt dan uh, een bon van de Nederlandse ja. uh, regering. Maar ligt hier ook niet een belang, eigenlijk wat een beetje analogisch aan dat belang wat jullie nu uh, voorvechten op de, op de A15, om te zorgen dat het automobilisme in, in Nederland leefbaarder is, minder ongelukken gebeuren en dat je ook dit soort dingen moet gaan, uh, gaan doen? Nou ja, het, het opvallende is dat er Minister dus gezegd heeft dat wat haar betreft het een 130 zou, uh, zou ja. mogen. Uh, maar dat er allerlei restricties er zijn. zijn. Ja, precies. Ja, nou ja, dan zou mijn oproep zijn: kijk wat jij aan die restricties kan, uh, uh -huh. kan doen. En dat is het. Ja, ja, ik, ik kan ja. die restricties niet weg, uh, nee. weghalen. Dat, dat nee. het nee. maar, zal en het En dat is natuurlijk ook meerdere ministeries natuurlijk weer, hè, want je hebt zowel opstelten van justitie als schuld van infrastructuur. Ja, en opstelten moest bekennen dat zijn laatste bekeuring op die A2 is het geweest. Kan dus, niet anders. Uh, ja. Het kan ook niet anders. Dus <laughs> ik, elke politicus mag mij in de auto komen te zitten... en dan weet ik zeker dat binnen een uur heeft hij drie bekeuringen. Ook al o, dat is een mooie keihard. Ja, heren, het en dames duidelijk. politici, u bent bij deze uitgenodigd. Ja, nee, en dan dat. rijden we waarschijnlijk met een nieuwe Volvo V70, Carlo. Nee. Gaan we wel mee rijden. Ja. Uh, ja, ik, ja maar... En ik zie dat je laatste woorden Dolly Parton zijn... Oh, Dat moet iets met airbags hebben, denk ik, toch? Ik heb geen idee meer. komt die? Ha, luisteraar. Dan zit je dus gewoon ineens in een zilvergrijze Volvo V70 met dieselmotor. Klinkt niet heel spiffy, geef ik toe, maar het valt mee. Want het is een Summum-uitvoering, de V70 Summum. Uh, uh, met heel veel chroom. dus ineens weer terug... Um, en lekker lang. He. Het is natuurlijk een v grote auto. 4,81 meter 81, fors. Enorm ruim van binnen dankzij zijn hoekige carrosserie. Uh, uh, buitengewoon correct. Uh, ja, er rijden geen verkeerde mensen in... omdat het een vrij uh, behoudende auto is. He, je kunt ermee naar het theater, je kunt ermee naar de golfbaan. Het is heel praktisch. En bovendien veilig. Want Volvo is natuurlijk een veiligheidsapostel... En die hebben daar uh, zeker de allernieuwste generatie, waar ik nu in rij van de V70, wat opgestrakte versie. Daar hebben ze alle veiligheidssystemen in gestopt die ze op dit moment in de magazijnen kunnen vinden. Nou, ik zei het net al, de nieuwste generatie, de 2014-modellen eigenlijk. Ze zijn wat, uh, ja, wat, misschien wel wat minder markant. Met name de gril, maar zeker niet minder imposant. En. Uh, uh, ja, de binnenkant. De binnenkant. Daar is het nodig aan veranderd. Niet zozeer qua bekleding of qua stoelen of wat dan ook. Maar vooral dat dashboard. Een speels. Een fel rood, uh, ronde klok. Je kan hem overigens ook op groen of op grijs zetten, als je dat zou willen. Maar goed, ik heb hem op de rode performance stand staan. Met joekelend groot uh, de snelheid erin uh, geprojecteerd en uh, toerenteller en ik, boe, ik weet allemaal niet wat. Het oogt wel een beetje in dit toch behoudende omhulsel... als Dolly Parton met een Sport-BH, maar het wendt, Het wendt, echt waar, het wendt. Goed, um, even met betrekking tot alle uh, gegevens. Ik rijd ermee 1 op 13,3, vind ik niet verkeerd. Zo'n grote auto met automaat en airconditioning en alles erop en eraan. Um, we hebben het dus over de D5-uitvoering. 215 pk. Meer dan genoeg, geloof het me. Goedkoper is dezelfde auto, maar dan met de D2-motor. De D2-dieselmotor. Want die heeft namelijk slechts 14% bijtelling. Althans nu heb je wel 115 pk. Hè. Dan is het geen sprintertje meer hoor. Maar wel de looks en het karakter van de grote Volvo Station car. Um, het gamma, dat loopt van, uh, van 41.000 tot ruim 75.000 euro. Moet je nog niet eens te veel accessoires nemen. Deze D5 automaat, die, um, die kun je bestellen vanaf zeg maar, 48.000 tot 61.000 euro. In die orde van grootte zal ook de auto zijn waar ik nu in reed. U weet wel, die met die Sport BH van Dolly Parton. Ja, ja, het laatste worden, ja. Dolly. Barton, nee. ja. helemaal niks. Maar, maar... De sportbah van Dolly Parten. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ja. We houden erin. We en, nog... Trouwens, het past ook heel erg bij jouw nieuwe Jaguar, dus wat dat betreft. Uh, uh... Is keurig. Ik heb nog een laatste vraag aan manier Van Woorkom. Ja, en ga je gang. Ik vraag me af: hoe gaat het met de AWB? Je hoort er 10.000 keer per dag van. Het is een soort van. Het is er altijd, maar gaat goed. Ja, ik vind van wel. Het is natuurlijk een, een buiten van uitdagende tijd. Ja. Uh, uh, waar consumenten toch een hand op de knip houden, doen ze dat ook. Waar wij winkels hebben, uh, waar we bladen uitgeven. Uh, maar als je daar een beetje doorheen kijkt, dan zeg je van nou, het ledenbestand blijft uh, redelijk overeind. Uh, de, de aantrekkelijkheid van de AMB blijft goed. We kunnen goede dingen doen voor, uh, voor de leden relevant voor ze blijven. Uh, dus wat dat betreft, ook in lastige tijden, ja, doen we het goed met Leuk. onze wegenwachtverzekeringen. Ja. ja, wegenwacht ook, want dat is al, dat was al een beetje zorgkind, hè, op een Nou, moment. dus dus hele tijd geleden dat al een zorgkind okay. is, uh, is geweest. Ja, ik we, kijk, oud. afgelopen jaar toch weer 1,2 miljoen keer uh, mensen geholpen. Ja, ja dat, dat betekent wel dat er een, uh, een vraag naar is ja. uh, en dat er reden voor is dat die auto's niet altijd het doen. Gegeven ik gegeven. heb ook nog een vraagje aan meneer Voerkom. Oh, nog steeds een Audi A8? Ja, nog steeds een Audi A8. Met ja. chauffeur? Met chauffeur. En nu ook? Ja, nu ook. Ja. Ik moet gewoon aan het werk zijn. Uh. Maar niet zelf rijden dan in het weekend? Nee, nee, nee, nee. nee. nee ik ben uh, niet zo, zo rijden. We nee. nee, nee, ja, treffen elkaar binnenkort uh, in Friesland. <laughs> ja. heb ik uh, gezien ja. bij uh, ja, de Rode het... Kruis Rally. En dan, dan wordt er wel dan, zelf gereden. Dan ga ik zelf rijden. Kijk, is nou, zo dan, dan heb ik nog een nieuwtje. Heel komt binnenkort een nieuwe Audi A8. had vrij. ja, ja, ja. En die krijgt van die bleep bleep bleep bleep bleep achterlichten. Die, oh, die zo... zo uitlopen. Die zo ja. door die parten liggen. Oh, ja, door die parten Do liggen. Ja. ja. die beginnen beginne zo met midden en dan tik-tik-tik-tik-tik. tik. tik, tik, tik, tik, tik. En, ja. en dan zie je zo welke auto. Ja. Welke Dolly auto het is bij elkaar op het in Maar dan, dan van letten. Van dan van, van let. Ja, ja. Ah, dat weet ik dan weer. Tot zover de Tros Autoshow. Show. Voelkom, dank voor uw komst naar de studio. Zometeen de Tros Auto Show mocht die je Past keurig in de A8. Volgende week ook ja, nieuws. Want dan gaan we met de uh, rijn van de Audi SQ5. Biturbo, zescilinder diesel. Q5. 300 pk. Ja, en het maakt het geluid van een speedboot. Het is waanzinnig. Dat volgende week zometeen eh, opium met de collega's. Maar eerst gaan we het internationaal En dat wordt gelezen van eh, half drie door René van Brakel. Tot volgende week. Dit is Radio 1. Meneer Schiphol zijn vandaag toch enkele tientallen Nederlanders... naar de toeristengebieden in Egypte vertrokken. Onder meer Transavia biedt mensen de mogelijkheid om naar het land te vliegen. Vanmiddag vertrok een toestel van die maatschappij naar Hougada aan de Rode Zee... met 26 passagiers aan boord. Andere touroperators laten lege toestellen vertrekken... om mensen in Egypte op te halen. Een van de doden bij het geweld gisteren in Cairo... is de zoon van een kopstuk van de moslimbroederschap. Hij was een van de zeker 173 doden die gisteren vielen op de dag van woede... Zijn vader moet op 25 augustus voor de rechter komen... omdat hij tot geweld zou hebben aangezet. En in Jemen zijn tientallen bruiloftsgasten verdronken. Ze reden door een rivierdal... dat plotseling volstroomde na een zware regenbui. De slachtoffers waren vooral vrouwen en kinderen. Acht mensen onder wie de bruid konden worden gered. Jemen zit in de regentijd... waardoor droogstaande rivierdalen heel snel kunnen vollopen. En dat zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB nou, Verkeersinformatie. Op de A2 bij Eindhoven staat een lange file richting Den Bosch. 15 kilometer tussen Knoppen de Hocht en Best-West. Dat komt door de werkzaamheden op de a 50. Die is van Eindhoven naar Tilburg dit weekend dicht. Verkeer vanuit Maastricht dat naar Utrecht wil kan beter omrijden via Nijmegen. En verkeer vanuit Maastricht dat richting Breda wil kan beter omrijden via Antwerpen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Woerden staat 5 kilometer file. Er is één rijstrook dicht. En op de A28 Zwolle richting Veen is ook een ongeluk gebeurd. Bij zuid woldenstraat 2 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit de studio in Hilversum. Hij is 30 jaar schrijver, staat binnenkort in het theater naast Joep van het Hek... en zijn dagelijkse columns voor de Gelderlanden zijn net gebundeld. Straks na drie uur hier te gast een, is dat schrijver Thomas Verbocht. Na vier uur hoort u wat schrijver, topambtenaar Arthur Dokters van Leeuwen... allemaal in de platenkast heeft staan. Veel moderner dan cd's wordt het overigens niet. Ik ben ook nog niet toe aan e-pods en dat soort dingen meer... Ik heb er wel eens naar geluisterd uh, met van die kleine oordopjes... maar ik vind het geluid uh, niet goed genoeg. En dat na vier uur. Zo dadelijk hier te gast de man die zijn initialen met Kelvin Klein deelt... CK, pianist, presentator, producent Christiaan Kuivenhoven... en de man die zijn initialen deelt met de Grootgrutter... kijkt nog steeds naar de marathon in uh, Moskou en die houtkamp. Ja, ze lopen een uur en die de enige Nederlander, Michel Butter, is uit de race, hoorde ik net. Ja, dat klopt. Helaas wel. Voor hem. Hij is er niet meer bij. Hij uh, is in het Kremlin achtergebleven. Tenminste, ter hoogte van het Kremlin. Hij was al niet uh, helemaal uh, fit. Moest, uh... nee, hij liep gewoon niet goed. Dus kan ik kort zijn. Geen Michel Butter, de enige Nederlander eruit. En een kopgroep van een mannetje of 15 met de grote favorieten. En dat zijn natuurlijk mannen uit Kenia, Ethiopië en Eritrea. Dankjewel. Houd ons op de hoogte daar wat er gebeurt. Opium dat is onze mailadres. U kunt ook twitteren, Hans Opium of, Han, of uh, Opium AVO. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De videoclip is nog niet eens opgenomen... maar het nummer Almere Colere leidt nu al tot ophef. Zangers Siep van de Ploeg en cabaretier Rins Gratema... bij de Fries schreven het als protestlied tegen de ijsbaan... die waarschijnlijk in Almere komt... En die ten koste zou gaan van Tiaf in Heereveen. Almeren! Ho ho! Kom mere. ho ho ho! -ho. Trap niet tegen ons been. Die ijsbaan blijft in Heerenveen. Almere Heerenveen, Heerenveen. Ja, een andere zin luidt, het is redelijk veilig en vrij... maar desondanks rij je er met vreugde voorbij. Zodra ze in Flevoland lucht kregen van Almere-Kolleren... werden de heren op het matje geroepen bij de regionale omroep. Het is natuurlijk prachtig als Almere een mooie ijsbaan krijgt. Het is alleen maar goed voor de schaatsport in Nederland. Maar eh, de plek waar de historie ligt en waar de grote wedstrijden gehouden moeten worden... en waar de topsportlocatie eh, moet blijven, dat is die al. En waar de vreugde is... En wij worden een, een beetje bang. Dus we denken, we moeten, wij als zangers moeten daar iets aan doen. Ja. Zangers Stief van de Ploeg en zijn collega Rien Schaatma die verwondert zich erover dat het, de woorden Almere en coleren nog nooit eerder aan elkaar gekoppeld waren. Hollywoodsteren Halle Berry en Jennifer Garner... die hebben een pleidooi gehouden voor een anti-paparazzi-wet. Dat deden ze voor een speciale politiecommissie in Californië. De wet verbiedt dat kinderen zonder toestemming van hun ouders... worden gefotografeerd. En de actrices zijn het spuugzat dat de paparazzi achter hun kinderen aanzitten. Wij zijn beroemd, maar onze kinderen hebben daar niet voor gekozen, zei Barry. Voor een niet wat krakende zaalmicrofoon. It's not about me take my picture I get it but these little innocent children who didn't ask to be celebrities they're not actors they didn't ask to be in this game. Garner legt uit hoe erg het is. Iedere dag staan er tenminste 15 auto's met fotografen voor de deur om foto's te maken van haar 1, 3 en 7 jaar oude kinderen. Ja, van je iets aan die microfoon doen de volgende keer? Volgens Garner begrijpen haar kinderen er helemaal niets van. Ze vraagt steeds waarom die mannen die nooit glimlachen hen altijd maar te volgen. Het is zeer waarschijnlijk dat de die paparatiewet wordt aangenomen. Een gestolen borstbeeld van schrijver Simon Carmichelt is terecht. Het is opgedoken. De bronzen buste werd 16 jaar geleden gestolen... uit de Amsterdamse stad Schouwburg naar het boekenbal. Een handelaar uit Maastricht die kocht het voor 450 euro... op een rommelmarkt in België waar hij iets zag liggen toen niet aanbood bij een veilinghuis, stapte die daarop naar de politie. Het beeld is nog niet zomaar terug in de Schouwburg, want de vinder wil wel een mooi een vergoeding. En verder zijn drie van de vier kunstwerken teruggevonden die in maart uit een museum in Venlo werden gestolen. Het gaat om drie uh, drie-dimensionale papier-maché-tekeningen van Jan Schoonhoven. De directeur van het museum van Bommel van Dam, die kan zijn geluk niet op. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat die, uh, dat die werken weer terecht zijn. Dat is iets waar je helemaal geen rekening mee houdt. Vooral als je het nieuws de laatste tijd volgt dat er in andere musea gebeurd is. Dus we zijn heel erg blij dat ze terecht zijn. En vooral natuurlijk voor, uh, voor de eigenaar. Want de werken met een waarde van ruim 1 miljoen euro waren in bruikleen toen ze werden gestolen. Michelle Obama die heeft een hip-hop-cd uitgebracht. Het album Songs for a Healthier America staat vol met liedjes die kinderen moeten aanzetten tot gezond eten en bewegen. De First Lady voert campagne tegen kinderobesitas. Zelf is ze maar kort te horen. Een stukje interview is verwerkt in een van de tracks. Ja, is It's hard to believe that almost exactly een year ago, launched a nationwide campaign called Let's Move to help solve the of in this Ja, dat deed onze eigen politiek, politiek. correffee Piet Hein Donner een stuk beter. De CDA-minister nam ooit een rap op tegen drugsgebruik. En het moet gezegd worden: de winnaar van deze battle is the Dawn. Binnenhof represent De Don In dit land van 16 miljoen mensen Heeft iedereen zo zijn eigen wensen Waar iedereen wil proberen Maar waar je niemand mag beleren In dit land van 16 miljoen wijzen, Vraag ik, wat willen we bewijzen De George Sticky maakte ons beroemd maar de nadelen worden niet genoeg. En tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is Opium. En dan als toetje van het nieuwsoverzicht nog een oproep. Er klinkt al vijf jaar geen geluid van vliegtuigen... of militaire blaaskapellen meer op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dat vinden de omwonenden waarschijnlijk helemaal niet erg. Maar op 21 september zal, als het tenminste aan componist Marijn over ligt... wel een totaal ander geluid daar te horen zijn. Maar dan moet er moet nog wel wat gebeuren. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat wil je doen? Nou, het plan is om een, uh, een soort dialoog te maken... tussen een hele grote groep blaasspelers, zangers en de natuurgeluiden. Want uh, Soesterberg Soer is een enorm sirene omgeving geworden. Ja. En, en, en, dus, die, ja, dat, ja. en die dialoog die wil jij als componist wil je daar ja, mee aan de slag? Ja, ja, ja, ja. dat daar een enorm uit. Die, die, die, die hele stille plek waar je dus de natuurgeluiden heel mooi kan horen. Mm -hmm. En om daar dan ware mee te componeren om daar als, ja, met een gro hele grote massa mensen... Ja, uh, klanken doorheen te weven, dat, uh, dat is het plan. Ja, en die mensen die heb je nog nodig want die heb je nog niet bij elkaar? We zijn wel aardig op weg, maar we missen er nog uh, nou, ongeveer 300. 300, en dus, aan, aan wat voor soort instrumenten moet ik denken? Nou, iedereen met een klein beetje zangervaring uh, is van harte welkom. Ja. Maar ook alle blaasinstrumenten, dus koperblazers, houtblazers, fluiten, etc. Die zijn ook van harte welkom om zich op te geven. Ja, Ik heb hier ook nog een pianist zitten, Christian over, Mag je ook meedoen? Uh... Nou, um, als zanger natuurlijk, want oh. piano staat nou, dat werk niet, uh, helaas. Nee, dat, dat gaat niet lukken. Uh, uh, geschoold of ongeschoold, maakt dat nog uit? Moet je bladmuziek kunnen lezen? Um, nee, nee, ik ontwerp het zo dat we het in één dag, op diezelfde dag, instuderen. Er zijn mensen betrokken die heel professioneel zijn, die als het ware de, de contouren helemaal aangeven. Maar er zijn ook mensen van harte welkom die vervolgens volgen en binnen die contouren gewoon heel vrij klanken maken enzovoort. Dus het is dus in die zin echt ook een gelegenheid om als een on misschien onervaren speler deel te zijn van ja, echt een artistiek soort van hedendaags uh, groot klank, uh, klankstuk. Ja, klink, klinkt aantrekkelijk. Het mooie is, uh, of, of nee, dat is eigenlijk de vraag. Krijg je er ook nog iets voor betaald, of is het gewoon de eer? Of... Uh... <laughs> Het, we meen wel een soort vergoeding in het vooruitzicht. De deelnemers die uh, betalen een kleine bijdrage om de hele dag ook in de watten gelegd te worden... Qua met een diner, met een heleboel andere optredens. Want het vindt plaats in het kader van de afsluiting van Vrede van Utrecht. Dus ook het Metropoolorkest en ah. oh, grote uh, nou ja, zangers, die treden ook op op diezelfde dag. Dus hmm. in die zin is het ook gewoon een dagje uit. Oké, okay, een dagje uit waar je 17,50 euro voor betaalt... maar je moet er ook nog wel zelf even meezingen of spelen. Zeker, ja, ja. Zeker, oh. zeker. Nou, even tot slot, waar kunnen uh, belangstellenden zich aanmelden? Nou, kijk even op mijn website, merlein 12 overcom dan zie je een beetje wat voor dingen ik op mijn geweten heb... Oh. en daar staat ook de link naar Galm van Soesterberg. Galm van Soesterberg. De naam is al goed, Merlein... Fijn, dank je. 21 september, we gaan luisteren. Dank je wel. Goed, graag gedaan. Dag. Hoi, hoi. Ja, ik noemde hem al even. Uh, Christian Kuivenhoven, klassiek pianist. In uh, 2005, derde op het prestigieuze Frans Liedconcours. Dat, dat, dat was wat, hè? Want je was de eerste Nederlander sinds een aantal jaren die dat... Uh, de bepaald. eerste Nederlander sinds 16 jaar, ja. ja. ja. Bibi Suria, die ging jou voor klopt, destijds. Klopt, ja. Ja. We, weet je nog, Kun je je nog iets herinneren van die competitie? Want ik las ergens dat je eigenlijk helemaal niet het idee dat je meedeed aan een competitie. Ja, ik, ik weet het nog heel goed. Ik, uh, ik heb daar lang naartoe gewerkt. Uh, ik was al, al vroeg in, uh, in mijn pianostudie, al, als, als klein jongetje zag ik documentaires op televisie over dat concours. En toen dacht ik, ja, uh, zag ik Ico Roma winnen, geloof ik, in 96. En toen zag ik dat, dacht ik, ja, als je dat kan, dan, uh, ja. dan kun je alles. Dus toen heb ik daar naartoe gewerkt en uh, ja, dat was een enorme belevenis. En dat, dat overviel me ergens ook wel, dat ik daar zo ver kwam... en uiteindelijk dus die derde prijs won. ja, ja We hebben dus een opname van destijds. Misschien kunnen we even naar een klein stukje luisteren. Voor ja, jou om die terug te horen. Ja, dit ben ik niet zelf trouwens. Dit oh, is uh, ja, de dit tweede was... prijswinnaar Anton Sandikov... Die, uh, oh. die dit stuk speelt, maar... Uh... Dit stuk speel ik dinsdag in mijn uh, nieuwe voorstelling, Kozima. Het is Aha. namelijk een bewerking oh, van de van Wagner. dat wij hier een opname hadden van jou. Ik geloof dat we straks nog een fragmentje hebben ik, okay. dat ik wel zelf speel. Dat ja. is <laughs> de, de, de, de concertpraktijk. Dan denk je van als je daar derde wordt, dan ga je dus uh, de ene podium naar en het andere op. Maar je, je hebt een heel andere weg gekozen. Want jij, een paar jaar later stond je op Lowlands bijvoorbeeld. Ja. Ook een apart uh, ervaring. Ja. Zoals dit weekend ook weer Lowlands is. En uh, je bent tegenwoordig producent ook. En je nou ja, maakt dus voorstellingen. Ja, ik heb, um, ik heb uh, na het Lies heel veel concerten gegeven over de hele wereld. Echt, de, de, de, de, de, een onderdeel van die prijs is eigenlijk een career development program. En dan sturen ze je de hele wereld over om van van China tot New York tot Parijs tot nou, overal, te spelen. Fantastisch. Ik bedoel, ja. dat, dat is uh, de reden waarom je meedoet aan zo'n concours. En, uh, en daar leerde ik het, het concertpianisten bestaan kennen. En, uh, en dat viel tegen? Nou, dat viel zeker niet tegen. Maar ik merkte wel op een gegeven moment dat ik de behoefte kreeg... om meer met die muziek te gaan doen. En dat ik bredere interesses had, uh, of vanuit die muziek ook. Uh, en um, ik dat wilde gaan ontwikkelen. Ik bedoel, als je jong bent en je, je excelleert op dat niveau dan is het tegelijkertijd ook een hele nauwe uh, concentratie waar je in zit. En ja, ik kijk uh, naar de wereld om me heen... en zie dat er nog veel meer leuks te doen valt. En denk, uh, dat wil ik ook. En ik was wil... gewoon te jong eigenlijk. Misschien. misschien was ik iets te jong, dat ja. zou je kunnen zeggen. En uh, um, Maar ja, ik, ik, ik volg gewoon mijn eigen pad... en ben gaan, uh, gaan presenteren ook. Uh, ik ben zelf mijn eigen programma's gaan produceren, ook voor televisie. Um, en, en dus nu ook, uh, ook gewoon mijn, mijn theaterprogramma's nu. En... Um, ja, dat, dat, dat is vanuit de behoefte om, om meer met die muziek te doen... dan alleen het spelen. Mm -hmm. Meer met publiek te doen dan alleen het aanbieden van de muziek. En um, ja, het, het verhaal te vertellen wat maar, ik Maar, maar staat, uh, wat die, ik zoek. Die, staat die concert praktijk dan helemaal op een laag pitje of is dat uh... nee helemaal niet het is alleen zo dat ik niet als traditioneel concertpianist me uh, profileer, maar uh, nee. uh, ja concepten verzin en zoek ja. waarin er uh, meer kunstdisciplines uh, ja. en meer talenten van mijzelf zoals dus die zijn. voorstelling uh, ja. Kozima die uh, te zien is op het uh, Grachtenfestival wat gisteren is geopend wat, wat wat Kozima is Kozima Wagner hè ja de, de, de, de ja, het vrouw... is een naam die je nu niet niet meer zo vaak hoort nee. het is op op zichzelf ook een bijzondere naam, ook voor die tijd. Het is een verhaal over een 19 e eeuwse vrouw... de dochter van componist Frans Liest. En uiteindelijk de vrouw van Richard Wagner, een vriend van Liest. Dus Wagner is, geloof ik, 24 jaar ouder dan zij. En het is een verhaal over de onmogelijke liefde... die zij toch voor zichzelf mogelijk maakt. Omdat zij denkt, daar bij die man, bij die Wagner... daar ligt mijn levensgeluk. En ze is een hele ingewikkelde jeugd, haar vader Liest is afwezig, ze wordt opgevoed door gouvernantes. Heel strakke uh -huh. strakke, autoritaire opvoeding. Haar wordt gezegd, het, de weg naar geluk ligt hem in het lijden. Maar natuurlijk een hele, hele dogmatische christelijke opvatting. Ja, wel en, mooi voor een kunstenaarsfamilie natuurlijk, dat willen we wel. Zeker, en, ja. en uh, interessant in dit verhaal, want zij, uh, uh, ja, het, het, het beschadigt haar emotioneel. Tegelijkertijd weet ze dat zo zich eigen te maken, dat ze uiteindelijk... De beste leerling van haar gouvernante uh, wordt. Maar daaraan koppelt haar geluk dat ze in Waakner vindt. Dus ze, ze trouwt op een gegeven moment met Waakne en dan de rest van haar leven geeft ze zich helemaal aan hem. En cijfert ze zichzelf weg. Ze heeft als een terrier uh, bovenop hem gezeten, zo ongeveer, toch? Ja, en, en, uh, en het heft in hand genomen. en, uh, en zij mythe ook. Gecreëerd. En dat, uh, dat is interessant. Mm -hmm. Maar wat ik vooral interessant vind is... ja, maar wie is zij daarachter? Ik bedoel, dit verhaal is mooi. Uh, Wagner is, is, is een icoon in de operamuziek... Uh, en in de muziekgeschiedenis... Hij heeft een enorm festival opgezet in, uh, in Duitsland. In Bayreuth. Uh, Bayreuth, Bayreuth. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag uh, ja. wereldberoemd. Ja. Dat is mooi, maar goed, daar, daar kun je naar nou opkijken. Ik wil het verhaal daarachter uh, vinden en, en die vrouw begrijpen. En uh, dat komt in die voorstelling naar voren. Mo Moet ik me voorstellen dat je in de huid van Cosima kruipt... of gaat dat iets te veel? Je bent nee, geen ik acteur ben, ja, ik Ja, ik ben de verteller en, ja. een, en uh, ik speel muziek van, uh, van Wagner. Dus ik, ik vertel en ik speel piano. Mm -hmm. Er is een zangeres uh, bij betrokken ook, Gulnara Savigulina. Die zingt uh, drie liederen met mij, waaronder Isolde's Liebestoot, wat ja. we dus net uh, hoorden. Ja. En ik ga als verteller vanuit mijn eigen passie uh, op zoek in het verhaal naar wie is die vrouw? Wat heeft ze meegemaakt en hoe is ze, heeft ze zichzelf bevrijd uh, uh, met de liefde? Ja. Is, is het dan ook... Uh, uh... Zijn er dialogen nog uh, uit die tijd die, die, die zijn overgeleverd? Of hoe, hoe moet ik het.? Er is heel veel geschreven over Wagner. Die is uh, ja. minder geschreven. De Kozima komt daar altijd in voor natuurlijk. Dat zij zo'n belangrijke uh, rol in zijn leven speelt. Maar er kwam, ik denk een paar jaar geleden, twee jaar geleden misschien. een biografie uit over Kozima. Het was ondertitel The First Lady of Bayreuth. Nou, dat ja. geeft wel aan welke ja. status zij ze, uh, verworven had in haar tijd. En uh, ik begon die biografie te lezen. En toen kwam ik op het idee om die voorstelling te gaan maken. Want ik dacht, ja, dit is zo'n bizar verhaal. En tegelijkertijd zo indrukwekkend. Hm. Uh, maar ik snap het niet. En zo, zo ben ik op dat pad gekomen. En ja, de, de, de zijn, die mensen in die tijd schreven heel veel brieven. Koosma heeft een dagboek bijgehouden... Uh, 14 jaar lang, in de 14 jaar dat ze samen hm. leefde als Waaknersvrouw. Ja, dat is een schat aan informatie. 14 jaar maar, want ze, ze heeft ook 47 nou, jaar overleefd. Hè? Dus, oh. Klopt, klopt. Ze komt in, uh, in 1869... Uh, ja, geeft ze eigenlijk haar verboden liefde prijs aan de wereld. Ze is dan getrouwd met Hans von Bülow. Uh, maar uh, ja, er gebeuren dan dingen waardoor ze zegt... nee, ik kies nu echt voor Wagner En ik ga bij hem wonen in Zwitserland. En uh, vanaf nu is hij... Mijn, uh, mijn partner. Ondanks het leeftijdsverschil. Ondanks ja. het leeftijdsverschil, 24 jaar. En zij ja. uh, leven 14 jaar samen. Want Wagner sterft in 1883 al. Zij is dan uh, in de 40 en zij zelf sterft pas in de 1930. Hmm. Dus overleeft hem inderdaad en een, beetje in een halve het, eeuw. Tot het laatst toe, wat ik al zei, heeft ze uh, als een terrier op, op zijn erfenis uh, gezeten. Op ja. zijn, op zijn uh, gedachtegoed. In de... Ja, ze claimt echt zijn, zijn geest. En eigenlijk neemt ze. Ze, zal ze zelf nooit hebben gezegd, maar zij neemt in feite zijn plek in. Ja, is het ook niet zo dat, uh, wat ik ook ergens las, dat uh, door haar eigenlijk uh, de link altijd is gelegd tussen uh, de naties in Wagner? Dat, is, dat komt eigenlijk uit haar. Nou, wat familie voor toch? Zij is rechtse familie? Zij um, propageert eigenlijk het, de opera's van Wagner heel erg als het ultieme Duitse de ultieme Duitse cultuur, dat de ultieme Duitse identiteit in zijn muziek uh, uh, zit... En um, ja, dat daarmee. Uh, dat, dat is een, misschien een voorzet geweest voor uh, wat we in de 20ste eeuw allemaal hebben mm. meegemaakt. Dat de naties dat ook hebben uh, uh, zich toe hebben geëigend. En, uh, ja, en Hitler was een, was een gigantische fan en een vriend daar uh, in Bayreuth. Maar dat, dat onderdeel, uh, dat, dat snijden we in de voorstelling niet aan. Dat, daar zou je een precies... hele nieuwe voorstelling ja, ja. over kunnen maken. Want dat is, dat is natuurlijk ook allemaal politiek. En daar heeft Wachten zelf uiteindelijk als mens niet, niet direct iets mee te maken gehad. want ja. hij was in 83 al overleden. ja. het is de, heeft ook uh, ervoor gezorgd dat bepaalde stukken Passival bijvoorbeeld uh, Wagner wilde dat dat nooit buiten Bayreuth werd opgevoerd. ja. ze hadden daar dat dat gebouwd uh, bovenop de groene heuvel zodat dat zoals dat allemaal heel uh, uh, dramatisch uh, benoemd wordt. ja gevoel voor drama. heel handen. symbolisch ja. is het allemaal en um, ja zij is de first lady daar in Bayreuth en, Claimt zijn, uh, zijn gedachten goed. En hij heeft die opera's echt geschreven voor dat theater. Andersom gezegd, hij heeft dat theater gebouwd en, en ontworpen... zodat ze optima het een optimale plek zou zijn om zijn opera's uit te voeren. En dus zegt zij ook, ja, jongens, Wagner heeft het bedoeld om hier uit te voeren. Als je het ergens anders wil doen, dan, dan uh, ga je tegen de geest van de meester in. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want Wagner is, ja, is god voor haar eigenlijk. Ja, ja, ja. Mooi, mooi uh... Ben je er wel geweest thuis bij, Roed, of niet? Nou, in Bayreuth nog niet. Dat moet dat toch wel? Dat, ja. zou, dat zou moeten. We komen overigens in, in de voorstelling die we dinsdag op het Grachtenfestival... spelen um, niet toe aan, het, uh, aan, het, aan dat tweede deel van haar leven. Dus Bayreuth, daar, daar gaan we niet over hebben. Het gaat wel uh, over het huis in Zwitserland, Villa Tribschen... waar Kozima bij Goedendam. Wagner uh, komt wonen. En, um, en daar ben ik wel geweest. En daar mocht ik ook op Wagner's Vleugel spelen... En, uh, allemaal, uh, allemaal, ja, daar liggen natuurlijk dat is een museum, dus daar liggen allemaal attributen uit die tijd en dat spreekt toch wel enorm tot de verbeelding als je zo in zo'n verhaal verdiept. Ja, dat, uh, even kijken, Dus dat is op het Grachtenfestival dinsdag twee keer te zien uh, op Heerengracht 64 ja. in Amsterdam. In Vijf oktober, uur en om zeven uur. In oktober spelen je de voorstelling dan ook nog in Groningen in, in Zwolle. Ja, en dan, dan spelen we, uh, dan komt Bayreuth wel aan bod, want dan wat we dinsdag doen is dan eigenlijk het voor de pauze gedeelte. En dan komt er nog een nader pauze gedeelte waarin we haar uh, ja. gekke, gekke leven verder uitwerken. Ja. Maakt dit nou deel uit van uh, jouw poging om uh, muziek zo onder een zo breed mogelijk publiek uh, te verspreiden? Wat je ook met je eigen producties uh, probeert? Ja, nou, het sluit, sluit op de eerste plaats aan aan aan mijn eigen behoefte om om, om breder uh, formats op het podium ook neer te zetten... dan het klassieke concert wat we kennen. Mm -hmm. En dat ik daarmee uh, ander publiek kan bereiken, ja, dat hoop ik. En dat, dat denk ik ook, omdat um, de muziek zelf... vaak zoals die in een concertzaal bijvoorbeeld wordt uitgevoerd... behoorlijk afstandelijk is en, en abstract. Ja, je, je hebt de muziek, daar moet je het dan maar als publiek mee doen. Terwijl ik om me heen merk dat mensen context nodig hebben... of context waarderen uh, om, om die klassieke muziek uh, tot zich te brengen te nemen. En mm -hmm. daar denk ik veel over na. En daarom ontwikkel ik andere formules, waarin je mensen veel meer meeneemt in, de, in, in het verhaal van de muziek. In, het, in je eigen verhaal, in je eigen beleving. Mm -hmm. uh, in je interactie met het publiek. Ja, en, ik, heb, ik heb een fragment. Dat vind ik leuk. Muziekklassiek, Wat was dat voor? Dat was een soort tv-programma dat je maakte. Ja, dat was, dan, dat was uh, dan weer een televisieprogramma, want ik maak programma's in de media en in de ook, theaters en concerts. En uh, dat was voor kinderen. Uh, basisschoolleerlingen. En um, ja, die gingen we gewoon uh, wijze eigenlijk. Het was een heel leuk, vrolijk programma. Um, de eerste ideeën met muziek. En met klassieke muziek. Ja. Laten we even naar in... een fragment ja. horen waarin je op straat uh, met Jonker op pad gaat in de componistenbuurt in Amsterdam. Ja. Wat hebben componisten met deze buurt eigenlijk? Want ik zie dat al die ja, straten... Uh, ja, de Beethovenstraat. Ja. Ja, en de... De Brahamstraat. De ja. De deze, hoe heet deze? De Schubertstraat. De ja, de de de Schubert. Weet jij wanneer die mensen leefden? Zo uh, was wel in de pruikentijd, toch zo. In de pruikentijd? Ja. In ieder geval niet nu meer? Nee, niet nu Dan zijn we ja. allemaal dood. Ja. Er zit gek klassieke muziek hierachter, hè? Die, die, die, even. Nou, dat, zit in dat, uh, die muziek die erachter zit, zit wel Beethoven verwerkt. Ja, dat is waar. Ja. Ja. ja, dat is heel subtiel, inderdaad. Ja. Uh, de, en, en dan uh, wat deze dagen speelt. Lowlands, daar ja. heb je ook gestaan. Wat vertelde ja. ik al. Wat is, dat is in feite dezelfde confrontatie met een ander soort publiek. Hoewel vorig jaar werd daar Shostakovich uitgevoerd. Ja. Dat jaar Steve Reich. Wat heb jij er destijds gedaan? Ik speelde daar het Piano Duel. En dat was een, een idee dat ik had uh, uh, ontwikkeld met het Museum Speelklok uit Utrecht. En ze hebben uh, allemaal muziekinstrumenten. Automatische muziekinstrumenten. En we hadden een pianola genomen. Dat is een, uh, ja, een automatisch spelende piano. waar een soort draaiorgel rollen ingaan, als ik het uh, heel simpel uh, probeer te zeggen. En, de, en die zijn ingespeeld door uh, pianisten uit de 19e eeuw. Dat is eigenlijk de eerste opnameapparatuur Dus ik neem het in dat piano duel op tegen een leerling van Liest. Ik begin het stuk. Die uh, Pianola neemt het over. Ach, dan maak leuk. ik het stuk af. En dan mocht het, mocht het publiek bepalen wie de winnaar ja, was. Ja. Gelukkig was ik altijd de winnaar. Mooi festivalen <laughs> mee te maken. Ja. Ik, ik had beloofd, want we lieten een stukje piano horen. Dat was jij niet. Dat was een, een andere deelnemer ja. van het Lies concours. Ja. Zullen we nog een heel klein stukje van jouw laatste cd laten horen? Ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen waar dat dan in de voorstelling zit. Want heel kort. Ja. Lies die, die is wereldberoemd ja. als hij zijn dochter krijgt. Ja. En toert heel Europa door. En dan stel ik me voor dat hij deze muziek uh, speelde. Zijn eigen Tarantella. Van, uh, van Liest, Christian Kuivro, ben jij anders gaan spelen... toen je eenmaal had besloten om niet die, alleen maar die concertpraktijk te doen? Ben je losser ja. gaan spelen, wellicht? Zo'n uh, voorstelling als deze, waar ik uh, trouwens met de regisseur Lauders... Chris Pijn de Boer aan werk... Um, werken we ook heel erg aan de, aan de eenheid van vertelling en muziek. Dus hm. dat geeft wel een ander gevoel bij hoe je achter die piano zit... dan wanneer je alleen de muziek speelt. Yeah. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Christian Kuivhoven, uh, het eerste half uur van Opium zit erop. Uh, straks naar het nieuws gaan we verder, uiteraard. We gaan door tot, tot half vijf vandaag. En dan praat ik een uur lang met schrijver Thomas Verbocht. Tot zo na het journaal van drie uur.